Eén uur. Dit is Jeroen Jepkema met het NOS Journaal. De orkaan Irma trekt nu over Sint Maarten. Daarbij zijn windstoten van 280 km per uur mogelijk. Op het eiland is het net licht. Enkele uren geleden regende het er al hard. Straten in de hoofdstad Philipsburg zijn ondergelopen, net als op het Franse deel van het eiland. Bewoners is opgedragen om een veilige plek in huis op te zoeken en absoluut niet de straat op te gaan. Irma is uitgegroeid tot een orkaan in de vijfde en zwaarste categorie. Het is de sterkste orkaan die ooit de noordelijke Antillen heeft bereikt. Saba en Sint Eustatius zullen minder last hebben dan Sint Maarten, maar ook daar is het noodweer. Het OM heeft tegen de eerste Feyenoord-fans die terechtstaan voor rellen na de verloren wedstrijd tegen Excelsior in mei taakstraffen van 180 tot 240 uur geëist. De fans waren boos dat hun club die dag nog geen landskampioen werd. Veel railschoppers hadden gedronken en drugs gebruikt. Ze bekogelden de politie met stenen, hekken en parasolvoeten. Volgens de aanklager was het een slagveld op de Koolsingel. In totaal werden er ruim 150 mensen opgepakt. Zij staan de komende weken voor de rechter. Het Europees Hof van Justitie heeft een recordboete van 1 miljard euro van de Europese Commissie voor chipfabrikant Intel vernietigd. Intel gaf kortingen aan bedrijven die beloofden om uitsluitend chips van Intel te gebruiken. Maar het Hof stelt nu dat dat niet verboden is en dat niet aannemelijk is dat die kortingen schadelijk waren voor concurrenten.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM Luncht. Ja, toen moest ik mijn grote liefde nog ontdekken. En ik kan het je dus niet anders uitleggen dan mijn grote liefde. Anders snap je het niet. Maar de eerste keer dat ik dronken was, was echt magisch voor me. Het was alsof mijn hele leven als een soort puzzelstuk in elkaar viel. Het was echt fantastisch. Het was ook niet meneer Daniels. Het was meteen gewoon Jack en ik. Het was helemaal... Nee, maar hij snapte mij, ik snapte hem. De eerste keer dat ik dronken was, het was echt fantastisch. Ik durfde ineens van alles. Ik durfde met meisjes te praten. Ik durfde een grap te vertellen in het openbaar. Ik durfde op rijles. Het was echt geweldig. Maar als je dat spul nodig hebt om normaal te kunnen functioneren... dan heb je niet door hoe snel je daarvan afhankelijk raakt. Dat heb je pas door als je bijvoorbeeld uitgaat. En je neemt jezelf voor die avond... ik ga niet drinken. Ik heb het niet nodig. <lacht> en dan sta je daar met je spaatje. Het ontzettend niet nodig te hebben. <lacht> en dan was het alsof Jack even naast me kon staan. Zeg maar, hé... is er er nogal stijfjes bij? <lacht> ja... Ga nou even naar de bar. Hé. Hey. Ga nou even naar de bar. Vraag naar mij. Ze weten ervan. Ja. Ga maar, ga maar. En dan dacht ik, oké, okay, eentje voor de zenuwen, eentje voor de zenuwen. En ja, na twintig minuten stond ik ja, achter een of andere vrouw. Aaaaaah! Experiment duidelijk mislukt. Maar, um, kijk, als ik dan eenmaal kacheltje lam aan het dansen was... dan dacht ik dat Jack me altijd met rust liet. Maar nee, dan ging hij me altijd nog even doortreiteren. Dan stond ik daar dansen en dan ging hij ook zo naast me staan van zo... Je bent ineens een stoer mannetje, hè? Een beetje lekker dansen zo. Een beetje met de meisjes praten, hè? Wordt het laat vanavond? Ja? Nou, dan ga ik al van slapen. Nee, joh, ik moet morgen hartstikke vroeg op, joh. Ja, ik moet nog van alles doen. Ik moet nog boren, zagen, hameren. <lacht> Allemaal aan jouw hoofd, ja. <lacht> Trusten. En dan ben je tot de volgende dag wakker en ik, dan... au, au. au au. En iedere keer nam je je voor, weet je wel, dit is de laatste keer, de laatste keer. Nee, ik kon het gewoon niet alleen. Het was echt op het laatst, was het echt zo krankzinnig dat ik minimaal drie keer in de week wakker werd. Met een onvoorstelbare kaat in een vreemd bed. Ja, had ik heb een dronken bui weer een nieuw bed gekocht. Dat je denkt, fuck, fuck. Ik wil een kast. Maar ja, laat ik nou niet zeiken, ik heb het natuurlijk wel aan mezelf te danken. Het is niet dat ik niet gewaarschuwd ben. Natuurlijk ben ik gewaarschuwd. Ik ben door iedereen gewaarschuwd. Vrienden, familie, iedereen. Maar als je verslaafd bent, je luistert niet. Of ja, je luistert wel, maar je maakt je eigen logica. Want je bent op één ding uit. En dat is dat je door kan zuigen. Wat ook iedereen tegen je zegt. Dan zeiden mensen, echt je bent je hersens kapot aan het drinken. Dan denk ik ja, teleurstellend, waar is leuk, afsterven. zelf afsterven? Geef die anderen wel meer de kans om te ontplooien. Het maakt niet uit of het klopt als je maar door kan zuipen. Dan zei ik tegen mensen, Joh, waar heb je het over? Ik heb ieder programma dronken gemaakt. Ik heb altijd dronken op bierviltjes in cafés... hele programma's uitgeschreven. Dan denk ik, waarom zou dat nu niet kunnen? Ik heb thuis nog zo'n stapel liggen. En laatst kom ik dan zo'n bierviltje tegen... en dan zie ik aan het handschrift wel dat ik dronken was. Maar wat er staat, klopt wel. Er stond, uh, zingeving is een primaire levensbehoefte in het Westen. Dank je wel, ja. Nee, ja, dat vond ik dan een goede stelling. Maar dan wou ik het aan iemand vertellen. En ik weet niet wat er dan misging. Maar in dat kleine stukje van mijn hersens naar de mond... gebeurde er dan iets waardoor eruit kwam... neuken. 106.9 ZFM. Or not to be. That is the question. Zandvoort Lunch presenteert het Cultuuruur. Nieuws over theater, film, muziek en kunst. Presentatie Websferes. Ja, en nu we worden natuurlijk uh, Xavier Guzman met uh, een leuke conferentie uh, die heet uh, uh, Mijn Vlucht. We kunnen niet helemaal draaien, want het duurt een, ruim een kwartier en... Uh, Web heeft zoveel voor u uh, in het komende uur wat betreft de theaters dat, uh, en, en alles wat er meer zei. Dus we gaan gauw luisteren wat het eerste item gaat worden. Het eerste item is... In heel Nederland zijn het komend weekend de Open Monumenten Dagen. Het thema van dit jaar is boeren, burgers en buitenlui. Boeren, burgers en buitenlui was van oudsher de uitroep waarmee de stadsomroeper de aandacht van het publiek trok de bewoners van de stad en land en de rondtrekkende Lieden... zonder vaste woonplaats. Het thema wijst op hun onderlinge relaties... en daarmee op voedsel, grondstoffen, handelgevoer, communicatie... markten, kermissen en volksvermaak. Het is een thema met talloze aanknopingspunten... en er is dan ook een rijk assortiment aan bijzondere monumenten en verhalen... die tijdens de Open Monumentendag kunnen worden beleefd. Denk aan waaggebouwen, pakhuizen, winkels... Buitenplaatsen, enzovoort, enzovoort, tot en met bierbrouwerijen. Dus dat is eigenlijk landelijk, waarvan Haarlem natuurlijk dichtbij ons een grote aanrader is. Maar in de Haarlemse binnenstad is het komend weekend ook twee dagen lang volledig in het teken van de cultuur. Cultuurdagen Haarlem, er zijn optredens, workshops, kijkjes achter de schermen en nog heel veel meer op het gebied van theater, beeldende kunst, muziek, film en literatuur tot zover Haarlem dit weekend artiest in het licht Til jij. Je bent niet aan de beurt. Nog. Uh, cranberries waren dat. En uh, de zangeres daarvan... Uh, die is uh, vandaag jarig. <coughs> Ze is uh, geboren in 1971, als ik het goed zag. En uh, zij heette Dolor Dolores O'Riordan. En zij uh, heeft tot aan het tweede album van de band uh, meegedaan in deze band. Uh, waaronder ook op dit nummer Zombie... Dat een aanklacht was tegen de, het geweld tussen de protestanten en uh, Noord-Ierland, uh, de protestantse en katholieke inwoners van Noord-Ierland. Zo werkt dat. Goed, we gaan uh, weer even uh, naar Beb luisteren, want Beb heeft vast weer een mooi item. In het kader van het Haarlemse Cultuurfestival geeft Chante om 2 uur, 3 uur en 4 uur, dus 14, 15 en 16 uur, een mini-concert in de binnentuin van het stadhuis. Chante bestaat uit de zangeres Nicolette Knapen, violiste Maria Eldering en pianist Jasper Zwank. En samen brengen zij het Franse en het Nederlandse chanson. Ze spelen onder andere nummers van Edith Piaf, Jacques Brel, Leo Ferré, Jean Ferrat, Lisbeth List en Ramse Shafi. Ook wat onbekendere chansons, zoals het nieuwe chanson... denk daarbij aan Sass, Lara Fabian en Amandine Bourgeois. De vernieuwde arrangementen en het samenspel tussen piano, viool en zang... maken chanten uniek. U bent van harte welkom in de binnentuin van het stadhuis... 14 uur de eerste voorstelling en de entree is gratis. was Until you had no more By the time Toneelschuur is dit culturele weekend zeer uitgebreid. We hebben daaruit gelicht. Vrijdag 8 september om 8 uur wordt de Troje-triologie van Kees Sterkspra van één avond teruggedaan in de toneelschuur te Haarlem. Het klassieke verhaal van Troje gaat dit keer niet over noodlot, goden en eerzucht... maar over een vrouw die te maken krijgt met overspel, het verlies van haar kinderen en verraad... Dit is een trilogie over de drang tot overleven. Centraal staat de vrouw, Andro. Magge, gespeeld door Kea Klaassen. Zij is echtgenoot van de Trojaanse leider Hector. In drie delen zien wij hoe haar leven getekend is door oorlog. Maar we zien dit hier niet in een chronologische volgorde. Nee, u gaat terug naar het verleden en u ziet de gevolgen en de oorzaak. U weet dus wat de gevolgen zijn van beslissingen die nu genomen moeten worden was het gewone leven maar zo. Reserveer nu nog de kaarten als je dit niet wil missen. De troje trilogie in de toneelschuur vrijdagavond om 8 uur. De toneelschuur heeft ook vrijdagavond en ook zaterdagavond. Dus minus za vrijdag is het om 1 uur 's middags, zaterdag om 3 uur 's middags Orfeo, een drama van karton. Orfeo een drama van karton is een geheel eigen bewerking van Stefan de Jong. Lofeo de Monteverdi uit 1607. Dat ook wel als een moeder van alle opera's wordt gezien. Het verhaal gaat over de mythe van Orpheus. Die zingt zo mooi dat de heerser van de onderwereld... zijn overleden vrouw Eurydice wil teruggeven. Er is echter wel één voorwaarde. De jongen maakt uiteraard een geheel eigen versie... van deze Orfeo-operette met live muziek... handgemaakte kartonnen, pup up decors humor en Eindeloze Verbeelding. Van met Steve de Jong en Inge van Veen. Zaterdag 9 in de toneelschuur van Haarlem... om half 2 smiddag. De Blackout van 77. Tweede voorstelling om half 4. Deze muziektheatervoorstelling... speelt zich af tijdens de Blackout... ofwel de Stroomuitval... van 1977 in New York. We zien de jonge zwarte schrijfster... zij trekt zich terug in het donker. Ze zet haar leven... Uh, en haar herinneringen op een rij... en probeert zo vat te krijgen op dat leven. Terwijl in New York plunderingen plaatsvinden... reconstrueert de schrijfster haar levensgeschiedenis... die plaatsvond in de tijd van een gesegregeerd Verenigde Staten. Dus terug naar 1977 in de toneelschuur... zaterdag om 13.30 uur. Vodafiel in de toneelschuur, ook uh, zaterdag... Maar dan om half negen s'avonds. De theatergroep Vaudeville is terug. Met Vaudeville en spiksplinternieuw materiaal. Het beste van Vaudeville Allemaal op een avond. En daar staat over in het programma. Het is een mix van de meest smerige, grensoverschrijdende, schadelijke en beledigende scènes voor alle. Dus voor de liefhebber Vaudeville zaterdagavond. Half negen in de toneelscheur. Lakshima is ook zaterdagavond in de toneelschuur en wel om tien uur. De Haarlemse singer-songwriter maakt, zoals ze dat zelf noemt... dark electronic pop. Met donkere violen en synthesizers en poëtische teksten. Lakshima stond in 2014 in de finale van de Grote Prijs. was te zien in het tv-programma De Beste Singer-songwriter... en werd in 2016 uitgeroepen tot 3FM Serious Talent... Dit jaar verscheen haar debuutalbum Lakshmi. Lakshmi Shimza is dus in de toneelschuur om tien uur zaterdagavond. Tot zover het programma van de toneelschuur voor dit weekend. Artiest in het licht. Revival. Artiest in het licht. Ja. Nou, uh, dat komt, dat ga ik u even uitleggen, dat is omdat de broer van John Fogerty, Tom Fogerty, die ook oorspronkelijk deel uitmaakte van uh, Creedence Clearwater Revival, uh, vandaag, dus uh, deze datum, laat ik het zo zeggen, niet vandaag, maar de, op, in 1990, 6 september, overleed. Hij werd geboren op 9 november 1941 en overleed dus op 6 september 1990. Hij was een Amerikaanse muzikant. Hij, uh, hij uh, maakte dus deel uit van Clinton's Clearwater Revival. Um, en zijn doodsoorzaak, uh, dat lees ik ook nog ergens... komt waarschijnlijk omdat hij uh, in die tijd een uh, bloedtransfusie kreeg... En uh, daardoor werd besmet met het HIV-virus. En dat veroorzaakte dus ook zijn dood op 6 september 1990. Uh, 90. We gaan uh, nog even een plaatje draaien. Uh, oh nee, er. Maar nou, dan kan dat gewoon. Dan kan ze gewoon doorgaan, natuurlijk. Dan gaan we gewoon weer door met cultuur. En daarna het regionieus. Nou, daar komt ze. In het zijn wezen. Uh, in Haarlem is 10 september een klein maar gezellig festival... met een mix van leuke originele producten, cadeautjes, workshops... lekker eten en inspiratie. Het Fistijn vindt dus plaats in het Zijnwezen. Dat is aan de kinderhuis Singal te Haarlem. Het Zijnwezen is een bijzondere plek gelegen tussen sporen en antieke treinen. Er zijn bij het Zijnwezen geen parkeerplaats... en daarom adviseert het Zijnwezen iedereen met trein de fiets of lopen te komen. Het ligt namelijk maar acht minuten lopen van het station Haarlem. Van 7 tot 10 september is in de Meer Live Festival in Hoofddorp Centrum. Er staat een scala aan artiesten. The Kick, Dirty Daddies, Tof, Party Band, Danny Vroger, Jeroen van der Boom... de Amsterdamse Middag met Raman Sandbergen, Arman Fuchs, Walter Kroes... en vele andere de zaterdagavond. Popkun. Back to the 90s. Two Brother and the Fourth Floor. 90s Now en de Vega Boys. Dit jaar is het wat anders dan anders, want Meerlife wordt grotendeels overdekt door een perfect sky van maar liefst 31 meter doorsneden. om het feest nog leuker te maken met een geweldige lasershow. Voor de zaterdag zijn nog kaarten te koop. Die kunt u dan ook bekijken op Meerlife.nl. Tickets. Vanaf 5 euro early bird. Tot zover Cultuur. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Door Berg Sterling, ik moet wel je schuif openzetten, <gif> sukkel. Uh, Berg Sterling, die gaat het nieuws weer nu voor de lezer. Op 17 september zullen de brandweer Zandvoort en de Zandvoortse reddingsbrigade een gezamenlijke open dag houden op de kazerne te Zandvoort. Van 12 tot 4 uur smiddags is iedereen welkom om het gebouw en het materiaal te bekijken en meer te weten te komen over het werk van de beide hulpdiensten. Dus heb je altijd al willen weten wat er achter de roldeur... van onze kazerne gebeurt? Laat de brandweer weten. En wil je meer weten over het werk van de lifeguards... het materiaal van heel dichtbij bekijken? Kom dan volgende week zondag, 17 september... naar de Zandvoortse reddingsbrigade en de Zandvoortse brandweer. Zandvoort, we blijven nog even in Zandvoort... want in het kader van de verzelfstandiging van... Per 1 januari 2018 zal het Zandvoortse Museum een deel van de collectie afstoten. En dat is met name de collectie van de beeldende kunstenaarsregeling, BKR. De BKR-regeling bestond uh, voorheen aan kunstenaars die hun uh, schilderijen aan musea ter beschikking stelden en daarvoor een bijna maandelijks bedrag kregen. Er wordt ook een groot deel van de bruikleen afgestoten en kunstwerken gaan ook retour naar de kunstenaars of de aanbieding. Vanaf 13 september gaat de BKR-collectie over... naar de stichting Onterfd Erfgoed. Maar in ieder geval zijn de schilderijen, de gebruiksverwerpen... de foto's over historisch Zandvoort... met de bomschuiten, de landschappen en de zee- en klederdacht... die blijven permanent zichtbaar in het Zandvoortse museum. Dus tot zover over de afstoting van een deel van de kunst... Nog deze maand zullen alle parkeerautomaten in het centrum van Haarlem worden vervangen. Betalen met munten is niet meer mogelijk. De automaten zijn maandag langs het al vervangen. En met munten betalen kan nog wel in parkeergarages. Wie met een bank betaalt, moet het kenteken van de auto invoeren. De controle verloopt daarna volkomen geautomatiseerd. Via apparatuur in een speciale auto. Deze leest het kenteken, registreert automatisch of ervoor het kenteken is betaald. Het anonieme afrekenen, zoals werd bepleit door diverse partijen in de gemeenteraad, mag dus niet. Betaalde wijze. achter het voorwerp, vooruit, zoals dat vroeger was, wordt niet geaccepteerd. Parkeer in het centrum van Haarlem kost nu nog 4,20 euro per uur. En dat gaat met 40 cent omhoog, als gevolg van de maatregelen die het hele parkeerbeleid veranderen. Tot zover het regionale nieuws van half twee. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het is vandaag wisselend bewolkt met opklaringen. En er blijft kans op een bui. Er is een vrij krachtige noordwestenwind, kracht 5. De maximale temperatuur is 18 graden. De verwachtingen voor de, tijd, de komende tijd zijn wisselvallig... Vrij koel cool weer, af en toe zon, maar ook dagelijks kans op wat regen of buien. Vooral vrijdag wordt veel regen voorspeld. Er is een temperatuur niet hoger dan 20 graden. De zeewatertemperatuur langs het strand is momenteel 19 graden. Tot zover het weer van Meteopagina, opgesteld door Lex van den Hoorn. Dat was het weer. Man. I Nummer, dat heette natuurlijk I Say A Little Prayer. We kennen ook in de uitvoering van onder andere Dion Warwick. En uh, we gaan uh, weer verder met de cultuur. Want we hebben nog een hoop cultuur te snuiven. Jawel, heel veel komt hier. En uh, hier is Beb weer. In de Philharmonie. 8, uh, dat is dag Vrijdag 8 en zaterdag 9 om half acht avonds de Philharmonie Maestro. Wegens groot succes komt er een vierde seizoen van Maestro. In het programma van Afro Tros gaan acht bekende Nederlanders... de uitdaging aan, het dirigeren van het orkest van het Oosten. Diverse klassieke en populaire stukken worden door de onervaren dirigenten gebracht. Wat natuurlijk voor hilarische, maar ook ontroerende momenten zorgt. We zagen het al eerder op tv... Het programma wordt ook dit seizoen weer gepresenteerd door Frits Sissing. En de prestaties van de deelnemers worden beoordeeld door een onpartijdige, maar ervaren jury. Dat is vrijdag 8 en zaterdag 9 in de Philharmonie. En wie niet weet wat dat is, dat is het voormalige concertgebouw in de Lange Begijnenstraat in Haarlem. Uh, lekker Bep, gezellig. Ik heb trouwens ook even een klein stukje cultuur naar aan. Vertel, vertel. Ja, want het is vandaag de sterfdag van Luciano Pavarotti. Jongen, jongen. Ja, het gaat allemaal hard, hè? En hard. je weet het, bij uh, Artiesten in het Licht besteden we aandacht aan jarigen, maar ook aan mensen die overleden zijn. Nou, Luciano Pavarotti, grote tenor. een van de grote drie tenoren met Placido Domingo en uh, die andere, uh, José Carreras. Ja, ik, ja, ja. ja, ja. ja. Uh, en, um, een geweldige tenor natuurlijk. En laten wij hem ook even eren met een stukje muziek van Luciano Pavarotti. Pavarotti, Pavarotti.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 Man zingen, je ja, prachtig mee zitten zingen, Ruud. Het is ook jammer dat die microfoon uitstond. Nee, dat doen we niet. Nee, nee dat hou ik geheim. Dat ja. hou ik geheim. Maar ik heb het gehoord. Ja. En ik ga het verder vertellen. <laughs> <laughs> Oké, okay, nou, we gaan weer even naar een stukje cultuur. Want u weet dat we zitten nog steeds in het cultuuruur. En dat betekent dat wij u uh, op de hoogte stellen van alle cultuur uh, die te snuiven valt in onze regio. En uh, we gaan nu volgens mij naar de Stad Schouwburg. Wij gaan naar de stad Schouwburg waar Anne-Wil Blankers samen met Paul de Leeuw en anderen het stuk zullen gaan spelen Moeders en Zonen. Anne-Wil Blankers en Paul de Leeuw voor het eerst samen op de planken. De toneelgrootheid Anne-Wil en de allround entertainer Paul de Leeuw. Moeders en Zonen is gebaseerd op de Broadway-hit Mothers and Sons. We volgen de moeder Catherine, dat is Anne-Wil Blankers in deze, die de partner. Paul de Leeuw van haar overleden zoon bezoekt. Deze jongen is inmiddels getrouwd met een andere man en heeft een zoon. Iets wat twintig jaar geleden eigenlijk nog ondenkbaar was. Vervuld van boosheid, jaloezie, rouw en liefde voor haar aan aids overleden zoon gaat Catherine de confrontatie met Kel aan. Dat dus 13 september in de Stad Schouwburg in Haarlem aanvang kwart over acht. Dat was het uh, cultuuraanbod, een beetje, denk ik. Zo ongeveer. Dat huh? Oh was ja, we krijgen het mosterdzaadje nog. Nou, dat hoort u zo. Uh, intussen nog een artiest in het licht, dames en heren. Want uh, we hebben er nog één. Kijk, daar hebben we hem al. Die gaan we straks doen. Uh, maar uh, dit zal Albert-Jan Vos uh, goed doen. Want uh, uh, de volgende band kwam namelijk uit Groningen. Ja, uit Groningen. Yeah. En... Uh, het was uh, Solution en de toetsenist daarvan, Willem Ennis, die is ook vandaag zijn sterfdag is ook op deze dag uh, enige tijd geleden overleden. En vandaar dat wij een mooi stukje gaan draaien waar hij op meespeelt van Solution. Hm. Artiest in het licht. Overigens, het met Astrid Joosten. Ja. Ook dat nog. Met, uh, uh, Groningen vandaan. Een van de belangrijkste LP's diver, uh, nummer was Divergence. Later de focus overgedaan was Tommy. Tom Barlage was de saxofonist En Willem Ennis was de toetsenist. En ja, het is uh, vandaag dus de dag dat hij overleed. En Willem Ennis was ook getrouwd met Astrid Joosten. Ja. Houd oh, dat nog... een klein stukje cultuur te schuiven... voor vandaag. En uh, dus is Beb hier weer. Ja. Wij vermelden u nog... Uh, het mosterdzaadje... aan de Kerkweg 29... in Sandpoort Noord. Die biedt u dit weekend... vrijdag 8 september... en de aanvang is dan om 8 uur. Een reis door de wereld van... meditatieve en verstilde muziek. Robert... Sekow op viool en Wouter Harbes op piano spelen stukken van N.O.D. Secret Garden, Jiruma, Elgar, Bach, John Williams en Rachmaninoff zijn reis door de wereld van de meditatieve en verstilde muziek vrijdag 8 september 8 uur zondag 10 september smiddels om 3 uur Erasmus' Brieven aan Luther Zang en Spel van Jorg Delfors countertenor, David van der Braak, tenor... Marco Kalkman, bariton Jeroen Manders, basbariton... de regie is van Janneke Franke. De brieven aan Luther, zang en spel... worden u getoond. Brieven van Erasmus aan Luther omlijst... met Renaissance muziek van de Nederlandse school... zoals van Jacob Obrecht en Josquin Desprez. Dat zondag 10 september... Vrijdag 8, zondag 10 kunt u deze dingen bijwonen in het Mostertzaadje Zandpoort Noord. Ja, dat is een unieke gelegenheid, hè? want dat wordt uh, al jarenlang door dezelfde mensen uh, gerund. En uh, de toegang is daar ook altijd gratis, vrijwillige bijdrage. En uh, het is een, een, een oud kerkje en daar wordt dus, uh, elke, elk weekend wordt daar een prachtig klassiek uh, programma georganiseerd. Dus zeer de moeite waard als u dit soort dingen houdt om daar eens te gaan kijken. Dat ook nog. Dat ook. Silence is golden, but damn how it rings on me. I'm flying low enough, everything's clear to see. It rings, and it rings, and it sounds like my enemy. I'm tasting the dirt in my mouth, and I like the feel. Let me go. Was amazing, but it's the last scene of the show. How hard can it be to leave what's killing you? distance, it seems as if everything could be good, oh no no no, and it rings, yeah it rings, don't forget there is a beast, keep biting and hating and soon you'll be free Let me go, was amazing but it's the last scene That bad vol programma hebt, zoals uh, vandaag, dan, uh, dan uh, gaat het snel. En we zijn klaar. We hebben het weer gehad voor deze 6e september. Veel artiesten in het zonnetje, en, uh, of artiesten in het licht, zo kan je het ook zeggen. En natuurlijk heel veel cultuur in de tweede uur. En we sloten af met Sunrise Avenue en dat nummer, dat heette Let Me Go. En dat was onze laatste plaat voor vandaag. Wij gaan naar huiswaarts. Nou, Beb niet, die gaat mij naar Beeswijk brengen. of We gaan lekker muziek maken. We gaan, gaan lekker repeteren. We gaan nog niet, even ja. lekker muziek maken. Van iedereen. Okay, leuk zin in. Ja. We zijn met leuke dingen bezig. En daarover binnenkort meer. Ja. Binnenkort ja. hoor. Yeah. <laughs> ja. Dit was het uh, Lunch. En morgen zijn we er weer. En ik hoop dat Dolly er ook heel huidzitig is morgen. En dan hebben we weer allerlei leuke dingen morgen. Jawel. Komt allemaal goed. Voor nu. Dank voor het luisteren. En uh, nou ja, tot morgen. 12 uur. Een hele uur. fijne middag verder. Ja. Een hele fijne dag verder. Ja. De hele dag was fijn. Een heerlijke dag vandaag. Oké. Okay. Dag. Dag.